Gisteren sprak de Amerikaanse president Obama zich ook al uit tegen een boycott... omdat die ten koste zou gaan van atleten die al jaren naar de winterspelen toewerken. Obama hoopt dat homoseksuele sporters in Sochi veel medailles winnen. Ook de Nederlandse ministers Timmermans en Bussenmaker wijzen een boycott af. Een reeks aanslagen in Baghdad heeft aan tientallen mensen het leven gekost. In verschillende Sjiitische wijken van de Iraakse hoofdstad gingen autobommen af. Er worden dodentallen genoemd van 40 tot 50. Veel Irakezen waren op straat om het eind van de Ramadan te vieren. In Wochnum in Noord-Holland is een dronken automobilist ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. De automobilist reed vanochtend slingerend over de A7. Andere weggebruikers waarschuwden de politie. In Wochnum reed de man een doodlopende straat in. Een agent probeerde hem daar klem te rijden... maar de man keerde en ramde de politieauto. De agent raakte gewond aan zijn nek, schouders en armen. Zijn collega's konden de dronken automobilist aanhouden. De NASA roept wetenschappers op om experimenten voor te stellen... voor de astronauten tweeling Mark en Scott Kelly... Scott gaat in 2015 voor een jaar naar het ruimtestation ISS... en Mark, die ook astronaut is, wil vanaf de aarde meewerken aan experimenten. De NASA wil bijvoorbeeld het genetisch materiaal van de tweeling vergelijken... om te zien of het langer verblijvende in ruimte invloed heeft op het DNA. De NASA zegt bereid te zijn alle serieuze onderzoeksvoorstellen te bekijken.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 Goedenavond, we hebben een uitzending met uh, wat atletiek, de naweeën van de eerste dag van de wereldkampioenschappen en natuurlijk veel voetbal. De vroege wedstrijd vanavond gaat tussen Heracles en Pek Zwolle. Heracles dat niet zo best aan de competitie begon en Pek Zwolle dat Feyenoord meteen verraste. Frank Wielaert. We zijn bijna 20 minuten bezig en Heracles heeft die lijn tegen Vitesse keurig doorgetrokken. Is niet zo heel best aan deze wedstrijd begonnen. Want Jesper Drost trok deze wedstrijd in gang. raakte als eerste de bal aan en 13 seconden later ronde die af voor de 1-0 voor Peck in Almelo. 13? En na 13 minuten, nou, ja 13 seconden inderdaad. De snelste goal van het seizoen is al vastgemaakt, Niet de snelste goal ooit, maar wel van dit seizoen. Jesper Drost zet maar neer. Daar hoef je op geen enkele andere uh, speler in de Eredivisie meer te gokken. En na 13 minuten was het 0-2. Op, uh, door Mokotjo die vorige week zo lekker speelde, tegen Feyenoord. Hij kan dus ook doelpunten maken, die controlerende middenwelder van PEC. Kortom, Heracles heeft het pittig op eigen veld... maar nog een hele tijd om een pool te herstellen tegen PEC 2-0. Twee wedstrijden om kwart voor acht. Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag en NAC tegen Heerenveen. En om kwart voor negen de late wedstrijd komt uit Eindhoven... en gaat tussen PSV en NEC. Het is zaterdagavond, langs de lijnen is er tot 11 uur met sport en... Radio 1 tot 11 uur is dit NOS langs de lijn. De is She plays it tough But that's enough The love is over She's broke his heart And that is rough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 Veel in het was dat met Old Town. 13 seconden. Uh, hoe gaat zo'n aanval eigenlijk? Is dat meteen op het doel schieten vanaf de aftrap zo'n beetje, Frank Willer? Nou ja, Jesper dat, dat, dat had gekund, maar Jesper Drost was toch echt de eerste die de bal aanraakte in deze wedstrijd. Kortom, uh, hij nam de aftrap en vervolgens ging die bal achteruit richting, uh, uh, dat was niet Moktar, maar Saimak. Nu even opletten, want uh, daar is Amoa met een bal in het zijnet uit een omhaal. Heerlijke omhaal, zeggen. je. Je ziet hem aankomen van tevoren. Van de werf staat uh, strak tegen de aanvallen van Herakles aan. Uh, maar, uh, en dat voorkomt waarschijnlijk dat uh, Amoa de juiste richting aan de bal kan meegeven. Je moet natuurlijk donders geluk hebben. Hij staat op 5 meter van de goal van Bejois. En hij heeft al een hele grote kans gehad voor Herakles. Toen was het nog 1-0 om uh, de gelijkmaker te produceren. Toen vond hij zijn meerdere in Bejois. Nu prikt hij de bal naast uit uh, die omhaal. Maar die aanval dus vanaf de aftrap. Jesper Drost nam de aftrap. Vervolgens gaat de bal achteruit naar Saimak. Drost gaat uh, diep. En uh, uh, daar gaat de, de bal vervolgens achteraan. En dan stapt Schenkenveld in. En op het moment dat hij instapt bedenkt hij zich. Blijft hij staan. En die bal gaat dus langs Schenkeveld heen. Drost krijgt hem in de loop keurig mee. En schuift hem gedecideerd achter pasveer. En daar doe je ongeveer 13 seconden over. Dat is niet de snelste goal ooit. Die is van Koos Waslander. Begin jaren 80 tegen Peck namens NAC. Dus uh, daar was... Peck destijds ook bij betrokken. Maar de snelste goal van het seizoen is in ieder geval alvast gevallen. Daarna kreeg Heracles overigens nog twee hele goede kansen om de gelijkmaker te produceren. Eentje uh, heb ik al genoemd, die uh, van Amoa. Maar die vond Bejoa dus op zijn route. En de ander was uit een uh, spelervatting. Een bal die van de doellijn werd gehaald bij Peck. Om daarna vervolgens te zien dat uh, Mokotjo ook uit een goed lopende aanval. De 2-0 binnenprikte en die goedlopende aanval kwam bij Mokhtar vandaan. Die schiet nu op doel. Althans, dat was de bedoeling. Hij schiet de bal alleen een metertje of drie naast de goal van Pasveer. En je ziet bij Herakles ook duidelijk... Aan, vooral sinds die 2-0, dat ze een beetje zoekende zijn. Je schrikt toch als je binnen een kwartier zo overrompeld wordt... in de, in de verdediging door je tegenstander. Dan ga je niet meer zo dol enthousiast aan aanval Als je eigenlijk van plan was... nu probeert Heracles het in ieder geval via een rustige opbouw. Via Schenkeveld. De man dus die je met, met uh, een gerust hart schuldig kunt noemen... aan die hele snelle 1-0. Gooi nu de bal diep richting Amoa. Die wel gevaarlijk is hoor. Lastige klant voor de verdediging ook van Peck Maar... Uh, de zwollenaren zijn alweer aan de andere kant. Met een landgenoot van Amoa, Benson. Die de bal afschermt aan de zijlijn. En wacht tot die medespelers in de buurt zijn waar hij de bal kwijt kan. Die komen daar niet echt in de buurt. En dus neemt Herakles over als hij het Jansen een overtreding eh, niet ziet. En doorlaat eh, voetballen. Via Rosheuvel gaat die bal dan eh, naar de zijkant. Naar Linse. En dan is het Van Polen die daar met alles wat hij heeft. Inclusief armen. En dat laatste, dat mag dan niet. Probeert Linse buiten het strafschapgebied te houden. De bal is Van Polen al voorbij. De vrije trap wordt gegeven. Een half metertje buiten de 16 van Pek. Linzen wil die vrije trap natuurlijk snel nemen. Van Polen weet dat. Weet ook dat Linzen een goede vrije trap kan nemen. En dus blijft Van Polen daar natuurlijk staan. Maar had Ed Jansen had dit kunnen voorkomen door een, een flinke trap van Kwanza... een seconde of vijf eerder gewoon af te fluiten waar hij met zijn neus bovenop staat... dan was deze hele situatie niet gebeurd. Nu moet Scholle achterin even opletten in plaats van dat ze een vrije trap meekrijgen. Met Linse dus achter de bal. Het tweemansmuurtje verwisseld van personeel. Maar het staat nu wel goed volgens Bejois, de doelman. Daar komt de vrije trap van Lintzen in de korte hoek in de muur liever... En de rebound is voor Rosheuvel. Legt hem even terug naar Kwanza. Dan weer die linkerkant zoeken met Linsen. Die natuurlijk naar binnen trekt en wil schieten. Doet dat ook. Bejois stond. En doet dat in de richting van Mokotjo. Die krijgt de bal tegen zijn bovenbeen. Heeft dan geluk dat de reactie van Amoa niet zo snel is. Dat hij meteen kan afronden uit de draai. Mokotjo is net iets eerder bij de bal. Kortom, ja het is 2-0. Maar Herakles hebben we nog niet opgegeven. Het is namelijk een open wedstrijd. Hier kan nog van alles gebeuren. Maar de flitsende start is voor Herakles. Daar was weer zo'n halve kans voor Amoa om er even aan te geven... dat het nog lang niet gespeeld is hier. Na een klein half uur voetballen. Wel 2-0 voor Pek. We gaan het even hebben over de wereldkampioenschappen. Atletiek de eerste dag in Moskou. De sprint is net afgelopen, de 100 meter. En die houdt kamp. Martina, je vertelde eerder al degelijk, hè? Ja, makkelijk. Tweede in zijn serie, de tweede serie. 10-17 zijn tijd. Ging er niet om. Hij moest bij de beste drie... Eindigen en dan eventueel nog op tijd. Maar je kunt de gewone beste uh, bij de eerste drie eindigen. Dat deed hij op de tweede plaats. Morgen, halve finale, rond 5 uur. En dan rond 8 uur Nederlandse tijd de finale, ook morgen. En laten we hopen dat hij die halve finale goed doorkomt. Wie dat uh, niet deed, was uh, Kemer Heimen van de Kemen-eilanden. Een snelle jongen, loopt, uh, heeft al 9'95 gelopen. Maar hij werd gedisqualificeerd omdat hij een valse start maakte. De enige uh, overigens in het uh, hele veld die een valse start maakte. Hij liep uh, vlak naast Usain Bolt. Misschien was dat uh, te veel van het goede voor hem. Ja. En uh, Bolt deed het heel rustig aan. Ik vond hem ook niet zo scherp. Ook niet uh, veel toestanden voor de start. Gewoon heel rustig, een kruisje, even zwaaien. Geen uh, show toestanden. 10 07 liep hij. Er waren twee lopers, twee atleten die onder de 10 seconden waren. Gatlin, Justin Gatlin, een van de favorieten bij het afhaken van bijvoorbeeld Thijs g Liep 9-99 en een ander Amerikaan, Rogers, liep 9-98. Maar die uh, 10-17 voor Cherenny Martina biedt mogelijkheden morgen in de halve finale. Uh, dan de tienkampers. Uh, natuurlijk Elko Sint-Niklaas je vertelde dat hij erg goed begonnen was. Hoe is de rest van de dag gegaan? Ja, hij uh, heeft een hele goede uh, meerkamp tot nu toe. Staat op de vijfde plaats na vijf onderdelen. Dus na de eerste dag heeft nog vijf onderdelen te gaan. En die gaan allemaal morgen plaatsvinden. En dat uh, <coughs> biedt perspectieven. Want, uh... Het was al een lange dag die vanochtend al om zeven uur begon. En uh, ja, nu zo'n beetje eindigt ook voor Elko St. Ik hoop dat hij al op bed ligt, want uh, hij heeft vijf zware onderdelen gehad. Maar morgen moet zijn dag worden. En misschien wordt het wel een medaille. Hij ligt op koers in ieder geval, want morgen komt zijn onderdeel... een van de laatste vijf onderdelen, het polstok Hoogspringen. En daar pakt hij nou echt honderden punten op zijn concurrentie... omdat hij dat zo verschrikkelijk goed kan... Elko Sint nicolaas dus op de vijfde plaats. Aan kop gaat Eaton die een geweldige 400 meter liep. Daarmee een paar honderd punten pakte op, uh, op zijn naaste concurrenten. En uh, op de tweede plaats staat een andere Amerikaan, Nixon. En op de derde plaats Schreider, een uh, Duitser. Die Duitser heeft 4427 punten en Elko Sint. nicolaas heeft 100 punten minder. Maar ik zei het al, hij kan heel veel punten pakken op de meerkamp op het uh, Hoogspringnummer. Uh, uh, Vos... 16e, Rietveld, 25e. Zij doen niet mee om de prijzen. Het gaat wat dat betreft uh, om Elko Sint-Nicolaas. Andere Nederlanders nog vandaag uh, in actie? Nee, alleen Ciorelli Martina dus. Ja. En morgen krijgen we nog wel uh, heel wat in actie. Uh, morgen, de zondag dus weer, de meerkampers met hun tweede dag. En we krijgen Gregory Dok aan het werk. 110 hoorden. Eerste ronde 1500 meter met Suzanne Kuik en Marien Koster. En wat hebben we nog meer? Hopelijk halve en hele finale voor Tjorendi Martina. Dus morgen ook weer een geweldig mooie dag... die ook alweer heel vroeg begint om 7 uur. Ja, uh, nog even terug naar vandaag. Uh, want uh, ik zag de 10 kilometer. De laatste ja, die mooi, jij liep vorige week. Had je toen nog lucht voor een eindsprint? Uh, net niet. Ik, ik had hem uh, net niet gewonnen van uh, Mo Farah... die ontzettend blij was. Want dit was de enige medaille voor de Engelsman... die uh, nog niet op zijn lijstje stond. Na die prachtige gouden medailles vorig jaar... op de Olympische Spelen op zowel de 5 als de 10 kilometer... Uh, Verra was geweldig. Ik heb genoten van die race. Overigens ook. En dat was de andere medaille die vandaag vergeven werd. Van de marathon met uh, Kiplagat, Etna Kiplagat. Geen uh, Nederlandse, onze Nederlandse Kiplagat deed niet mee helaas. Uh, Etna Kiplagat won net als twee jaar geleden de wereldtitel op de marathon. En dat is knap. Dat is, uh, want het was heel warm vanmiddag. Rond de 30 graden met een hoge luchtvochtigheid zijn er ook heel veel uitgevallen. We horen je morgen weer, en niet bedankt. Een okay. Augsburg tegen Borussia Dortmund in de Bundesliga werd 0-4. De eerste doelpunten kwamen van Pierre-Emerick oe Bamiyang, de aanvoerder uit Gabon die overkwam van saint Etienne. Bayern Leverkusen versloeg Freiburg met 3-1. Hannover 96, Wolfsburg 2-0. Hoffenheim, Nürnberg 2-2. En Hertha BSC, de club van uh, Jos Luhukai, die is daar uh, trainer... die haalde flink uit. Eindracht Frankfurt met met liefst 6-1 verslagen. Op dit moment is bezig Braunschweig tegen Werder Bremen. Er is daar nog niet gescoord, 0-0. En gisteren al won Bayern München van Borussia Mönchengladbach... Met 3-1. Arjen Robben maakte daar de eerste goal. En dan gaan we naar Frank Wielaert bij Herakles tegen Peck Zwolle. Nog steeds 0-2. Ja, nog steeds 0-2. Benson heeft een kans gehad op 0-3. Maar uh, zover kwam het niet voor uh, de Ghanese in Zwolse dienst. En uh, de andere aanvaller aan de andere kant bij Raakles is ook een Ghanese. Die twee kennen elkaar nog van Vitesse. En ze hebben uh, beloofd dat de verliezer van deze wedstrijd voor de andere een etentje betaalt. Voorlopig moet Amoa dus de portemonnee trekken met uh, die achterstand op eigen veld. En balbezit nu ook uh, voor Zwolle na ruim een half uur voetballen. Bejoa die uh, de bal uitrolt richting Van der Werf... die naast zich vandaag niet Broersen, maar uh, Lachman vindt... weer terug van een schorsing. was uh, dankzij een kaart aan het einde van vorig seizoen... nog geschorst voor de eerste van dit seizoen. En dat komt goed uit, want Broersen had nog lichte hemstringklachten. En die kon dus uh, in ieder geval op de bank plaatsnemen. Daar hoefde uh, Ron Jans niet alle risico mee te nemen. Van der Werf kon zodoende blijven staan. Want het vaste duo van vorig jaar was natuurlijk Lachman-Broersen. En uh, dit duo doet het tot nu toe niet onaardig. Al heeft het... Het lastig. Met name met uh, Amoa en de opkomende Bruns. En uh, dat zou nu zomaar weer even kunnen gebeuren. Als Kwanzaa daar de bal onderschept en Linse de bal krijgt. Die wil hem dan diep gooien. Maar uh, schiet tegen zijn tegenstander op. Kan er dan zelf achteraan. Krijgt hem niet onder controle. Saïmak zit ertussen. Gaat een 1-2 aan met uh, Drost. Moet dan in zijn eentje door. Staat tussen uh, drie of vier uh, wit-zwarte hemdjes. En denkt dan: ho, uh, verder dan dit ga ik niet. Ik draai even om. kijk of ik een medespeler kan vinden. Dat laatste lukte hem uiteindelijk niet. Maar uh, Herakles gaat toch liever de. In eerste instantie eventjes achteruit via Rosheuvel in dit geval. Die uh, kiest voor de bal terug in de richting van uh, Koenders. Koenders weer terug op Rosheuvel. Rosheuvel weer naar Koenders. Koenders inmiddels uh, beland bij de middenlijn. En nu uh, Duarte aangespeeld die uh, naar binnen toe trekt. Duarte vorige week geen basisplaatsen. Want niet fit genoeg om een hele wedstrijd te spelen. Deze keer wel erbij. Dus net als Amoa die vorige week uh, er nog niet bij was. Want tekort uh, bij de groep. Toen werd er nog gekozen voor Kangas Kolka. Die zit nu dus op de bank. Dat de wijzigingen bij Heracles dat nu weer helemaal terug is bij Pasveer via uh, Rienstra... En uh, zo zoekt Heracles dus uh, op het gemakje de aanval. En nu de lange paas richting Rosheuvel. Zo ver komt de bal niet. Oh, Koenders houdt hem nog binnen. Dat heeft HNT een beetje verkeerd ingeschat. Krijgt hem ook nog bij Amoa. En via een tegenstander gaat de bal dan over de achterlijn. Zo houdt Heracles een hoekschop over na 35 minuten voetballen tegen Peck En staat Heracles met 2-0 achter. Al het laatste sportnieuws. Tot 11 uur NOS langs de lijn. Electric Light Orchester met uh, Living Thing. We gaan naar Hierarkens Peksewolle. Er wordt uh, geschreeuwd. Uh, is dat het almeloze publiek, uh, Frank Willard? Nou, eh, voornamelijk wel, denk ik, in dit geval. Omdat de bal diep gaat, maar niet bij Rosheuvel uitkomt. En dat is vooral een schreeuw van teleurstelling dan. Ontswolken kan uitverdedigen, doet dat via Bejoa, Maar eh, die levert zo weer in bij Koenders daar aan de rechterkant. Achterin bij Herakles, kopt de bal zo weer in de voeten van Clich de Pol in dienst van Peck. En zo eh, vliegt de bal over en weer, want ook Kwanza kan hem niet in de ploeg houden. Kan Benson er daarvan door, zonder dat hij buitenspel staat? Ja, dat kan niet. Legt hij hem voor zijn rechter en schiet hij in. Maar eh, die ziet pas weer al ruim... van. De... ...tevoren naast gaan. Niet lekker ingeschoten dus door de puntspeler van Peck. Maar ook niet lekker gecombineerd door beide ploegen trouwens op het middenveld. Want ineens, en je zou zeggen dat Benson daar buitenspel staat op die diepe bal... Van uh, Saimak die daar uh, gegeven werd. Die heeft overigens al meerdere van dat soort paarsjes rondgestrooid. Eén daarvan leverde de razendsnelle openingsgoal op in uh, dit duel. Nu van der Werf voor Peck. Met uh, de bal breed naar de Argenté. Zit nog niet zo heel erg lekker. Asiente moet je zeggen. Zit nog niet zo heel erg lekker in de wedstrijd. Heeft het wat lastig met Rosheuvel en Duarte. Die daar regelmatig langskomt. Nu uh, is het uh, Linsen Die is uitgeweken naar de rechterkant. Geeft de bal voor richting Moa, Kan daar weggewerkt worden door uh, Van Polen. Maar Zwolle wilde ik zeggen. Komt niet echt lekker van de eigen helft af. Uiteindelijk blijkt dat ook als Drost de bal inlevert bij Schenkenveld. Die gaat dan helemaal achteruit om even wat ruimte te creëren voor de ploeg om te gaan voetballen. Pas weer beslist anders, want die gooit de bal lang op Bruns. En dan Amoa die de bal inlevert bij Mokotjo. Mokotjo met wat ruimte. Aan de rechterkant is een zee van ruimte, maar niemand die daarin duikt. Iedereen bij Zwolle op dit moment even wat verdedigend eraan het denken. Of aan de linkerkant aanwezig. En dan is die rechterkant helemaal open. En leidt Mokoccio balverlies. En probeert Bruns de bal over de verdediging van Zwolle heen te liften. Dat lukt niet in de richting van Amoa. Dus kan Zwolle opnieuw uitverdedigen. Maar van de eigen helft afkomen is nu wat lastiger. Als Mokotjo balverlies leidt. En uh, daar uh, Herakles in eerste instantie niet dreigt van te profiteren. Nu misschien via Rosheuvel. Bal weggekopt achterin door Lachman. Opgepikt door Bruns En daarvoorin is nu ook uh, Rienstra volgens mij uh, meegekomen. En dan opnieuw Lachman die de bal niet lekker raakt. Bejois moet hem daar eigenlijk hebben in zijn eigen doelgebied. Geen Herakliet in de buurt, maar Lachman. Uh, schiet de bal wat ongelukkig over de eigen achterlijn heen. En dus kan Irakles daar de hoekschop gaan nemen. Dat zullen ze snel doen, want achterin bij Zwolle loopt het nu even niet. Lindse is ook razendsnel bij die hoekvlag en gaat nu de hoekschop nemen. Rinstra mee naar voren, natuurlijk. Bal valt bij de tweede paal, Mokotjo kopt daar weg. En dan is de eerste dreiging opnieuw weg voor Peck achterin. Maar de ingooi ook aan die kant door Bruns eh, vlot opgehaald. En als dan uiteindelijk daar Koenders toch de maar de ingooi gaat nemen. Want dat is toch gebruikelijk in het betaalde voetbal. Dat de backs dat doen. Laat Bruns het maar aan hem over. En gaat hij zich weer melden voor de goal bij Bejois. De lange ingooi natuurlijk. Want daarvoor komt hij speciaal over. Is van Koenders. Bal blijft hangen bij Rienstra. Die heeft geen idee waar de bal is. Dus kan Lachman wegschieten. En eh, is eh, Zwolle dus eventjes in last. Maar die stand op de uh, scorebord tot nu toe is prima voor Zwolle. Want in Almelo staat het met 2-0 voor. Frank Wielaert Doelpunt voor Herakles wordt gemaakt door Peck uit een hoekschop Ik moet even kijken wie het precies is die hem uiteindelijk maakt Maar feit is dat het 2-1 is geworden uit een hoekschop In ieder geval die Duarte neemt Die bal komt dan voor de goal, wordt opnieuw ingebracht daar En uiteindelijk is het Van der Werf die hem dan als laatste raakt. Hij wil hem wegroeien, maar draait naar de goal toe. Dat is meestal geen goed nieuws als je dan tegelijkertijd ook nog aan het omvallen bent. Op aangeven van Koenders is Heracles weer terug in de wedstrijd. Want dat maakt de 2-1 via een eigen doelpunt van Van der Werf. met de Lighter. Wel een gunstig moment voor Herakles om te scoren zo vlak voor rust van Vilaat. Ik heb geen idee wat een ongunstig moment zou zijn. Ja, als de wedstrijd klaar is, dat lijkt me het meest ongunstige moment. Of als hij nog niet begonnen is, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dan telt het niet. En uh, vlak voor rust is natuurlijk prettig. Maar uh, uh, het zat er een beetje aan te komen. Het hoeft dan alleen niet uit een spelervatting uh, te komen natuurlijk. Want dat is een kwestie van afspraken maken. Het was een uh, bijzonder ongelukkig moment. Het is nu rust, zegt scheidsrechter Est Jansen. Bijzonder ongelukkig voor Van der Werf. Want uh, die raakt de bal gewoon verkeerd. Maar draait ook de verkeerde kant op. En uh, roept daarmee de ellende min of min meer over zichzelf af. Feit is dat Zwolle heel snel binnen een kwartier op 2-0 voorkwam in Almelo. En vlak voor rust doet Iraklis dus wat terug. Dankzij de eigen golven van de Werf is de ruststand in Almelo. 1-2. left to say.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 me from drowning in the, sea. Beat me up on the beach What a lovely robby williams the road to Mandalay. we gaan naar eh, Nak tegen heerenveen Nak dat vorige week ja een beetje aarzelend begon 0-0 tegen cambuur is niet echt indrukwekkend Indruk maakte wel Veen met een 4-2-zegel op AZ. Vooral gezien alle bestuurlijke problemen. Uh, Marco van Basten zei zelfs dat hij daardoor geen spelers kon kopen. Maar ja, er kan ook niemand weg. Als je geen technisch directeur hebt, uh, Ronald van der Geer, is wel gunstig. Ja, dat is... Uh, ja, dat vroeg net even iemand aan mij. Dus, uh, misschien kan je een hele valse start maar even die laatste vraag nog even herhalen. Nou, ik zei... Marco van Basten zei... Uh, zonder technisch directeur kan ik geen nieuwe spelers kopen. Maar er kan ook niemand weg eigenlijk, hè? Nee, maar ik zit bij co Eagles tegen ado. Ik wil van alles over Marco van Basten vertellen. Maar uh, ik zit in Deventer, maar yes. dat is, inderdaad, oh. dat dat is, is inderdaad iets anders dan op mijn voor, staat. Dat ja. is heel vervelend voor Marco van Pasten ja. en hier uh, uh, de V natuurlijk. Dus je verrast me enigszins met, uh, met deze vraag. Uh, zal ik wat over Ahead vertellen? Of, uh, doe ja, maar, eveneer, uh, uh, doe maar. Ahead had ik een heleboel leuke gegevens, statistische gegevens over. 41 jaar geleden uh, was het uh, dat uh, Ado voor het laatst won bij Ahead. Maar ja, dat is geen kunst, hè? Ja, nee, ik dat is geen kunst. Uh, met de laatste eredivisie Nou, wat een begin is dit, zeg. De laatste eredivisie was in 1996 overigens hier in Deventer. Toen was RKC de tegenstander. Was John Blankenstein de scheidsrechter om nog maar wat feitjes erbij te doen. En uh, verloor Go Eagles met de 3-1. Nu mag het dus... Het opnieuw proberen en je merkt wel aan de Vetkampstraat... in dat mooie stadion die, die Adelaarshorst dat er een bepaald soort spanning heerst. Dat men nerveus is voor het begin. Natuurlijk is er vorige week begonnen. Goed tegen Utrecht. Met name in de tweede helft werd er goed gespeeld. Maar ja, nu in eigen huis, volgepakt. Iedereen zit dicht bij elkaar om straks dus het begin van de Go-Head Eagles in Deventer... in elk geval aan de eredivisie mee te maken. Terwijl er nu een elftal leider Arendt... Deunenberg heet hij geloof ik, wordt er gehuldigd. Want hij is sinds 59 al uh, elftal leider van uh, Go Eagles, En is er dus nu nog steeds bij. Staat nu op de middenstip. Het geeft wel aan dat we hier leven in uh, historie. Maar dat er ook wellicht toekomst geschreven kan worden. Goa Eagles dus tegen Ado Den Haag. Als we naar de opstelling kijken zien we eigenlijk maar één andere naam. Dat is de naam van Bart Vriends. Hij was uh, geschorst tegen FC Utrecht. En uh, is nu terug in het elftal. Doken Smit, die overkwam van V. Moet nu naast Boy op de bank plaatsnemen. En Foukebooi heeft uh, olie op het vuur gegooid bij Ado, door voorafgaand aan deze wedstrijd eigenlijk te zeggen dat hij Ado eigenlijk een verdedigende counterploeg vindt. Nou, dat vindt de trainer van Ado, um, Maurice Stijn, ten eerste niet heel gepast en ook niet waar. Dus die heeft dat als een soort petmiddel gebruikt bij zijn elftal. Snijgen Elftal speelde vorige week tegen PSV in eigen huis. Verloor met 3-2. Maar ook daar aanknopingspunten die vandaag meegaan naar deze wedstrijd. En daarom heeft Stijn ook niks gewijzigd aan zijn elftal. Nou, voelbare spanning dus. Kinderen die zich opstellen. Mensen die worden gehuldigd. Oftewel, Go Ahead Eagles is terug in de Eredivisie. En of dat ook gelijk punten gaat opleveren met deze wedstrijd in eigen huis, dat gaan we straks meemaken. En dan gaan we ook kijken bij NAK Heerenveen. Uh, ik durf het bijna niet te vragen, maar daar zit jij toch, hè? Dag nog niet mee, hè? Ja, ik zit even te kijken. Dat klopt inderdaad, gewoon goed. Te kijken naar een uh, reclamebord wat hier dan zo steeds in beeld komt. Het NAK Museum zal nooit verloren gaan. Geef gul op 5 oktober. Zo van, als u een museum wilt, betaalt u het maar lekker zelf of iets. Ik begrijp het niet helemaal, maar... Laten we praten over de wedstrijd. NAK Breda, ik hoorde je eerder zeggen, de verwachtingen zijn toch... Uh... Ja, ondanks die wedstrijd van vorige week uh, ja, misschien wel hoog gespannen. Het is de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in het Radverlegstadion. Dat zal vol zitten voor deze ontmoeting. Vorige week dat puntje 0-0 op bezoek in uh, Leeuwarden bij Cambuur. De Heeren Veen deed inderdaad goed met een 4 2 overwinning op AZ. Nog wel verrassend omdat AZ op basis van met name de Johan Cruijffschaal toch als favoriet uh, daar begon in het ABLES-stadion. Eén tegenvallen, dat wisten we al een tijdje. De rode kaart van Dijks, de man die kwam van Ajax. De linksback hij is vervangen door Koen Ook wat andere problemen achterin, behalve die kaart van, van Dijks. Omdat la, omdat de zomer allebei niet beschikbaar zijn. Koen zo zei Marco van Basten richting deze wedstrijd heeft ons vaker goed uit de brand geholpen. Dus waarom zou hij dat vanavond dan als linkerverdediger niet doen? En maar eens kijken hoe het gaat met Zijek. Opgeroepen voor het eerst voor Jong Oranje. Spelbepalende middenvelder deed hij vorige week goed met zijn hele dunne beentjes. En als je dan even de opstelling van Nakker nog bijpakt. Dan is toch het, het belangrijkste en niet het minste dat Anthony Lurling 100% is vanaf de start kan spelen in de punt van de aanval. Ik heb hem hier in de laatste wedstrijd van het seizoen vorig jaar geweldige dingen zien doen. Met een paar prachtige doelpunten. Dat betekent wel dat hij speelt voor de uh, uh, gepasseerde Schalk... Die zit op de reservebank bij de ploeg van de Nebosja Goudelje. Zijn collega Marco van Basten aan de andere kant. Scheidsrechter is Erik Braamhaar. Dat is dus gewoon een lekker affiche. Nack Heerenveen aftrappen zometeen kwart voor acht. En wij gaan het hebben over de WK atletiek tiek in Moskou. Daar heeft Jorani Martina zich gekwalificeerd voor de finale van de 100 meter. Hij kwam niet helemaal goed uit de startblokken, maar liep daarna makkelijk naar de tweede plaats in zijn serie. Achter de Jamaikaan Nesta Carter. Die was de snelste in die heat met 10 seconden en 11 honderdste. En Martina trok de laatste meters niet echt door... en nam genoeg met 10,17. En Jeroen Stekelenburg stond aan de finish. Nou, kop eraf. Verlangde je na het moment dat het ging beginnen? Ja... Ik was klaar om te gaan dus. En het ging goed. Dat is, dat is beter. Ja. Ja, wat vond je van je race? Want uh, niet, niet al te snel weg, maar misschien wel veilig weg. En daarna het, laat, het goed laatste stuk. Ja, man, die starter houdt een beetje lang. En ik wil niet bewegen. Ik wil gewoon ja, goed starten. Is dat iets waar je van tevoren naar kijkt, hoe die starter handelt? Ja, ik had één serie voor me. Dus. Ja, ik had gekeken en ja, het gaat lang. Het duurt een beetje lang. En ja, ik wil veilig. Dus ik kon een beetje ietsje sneller, reageren, Maar ja, ging goed. Ik ben blij met die eerste. Ja, je zegt goede race, dan zit er rek in. Dan, dan kun je nog wel hier en daar flink wat harder. Ja, zeker, zeker. Die had ik gewoon moeten klassificeren. Goed die eerste stuk doen. Ja, ik heb, ik heb het gedaan dus. Nu, um, semifinale, dan finale. Kijk je uit naar morgen? Ja, zeker, zeker. En ja, die eerste stuk ging goed hier. Dus ja, morgen moet ik gewoon beter react uit die, die blog en ook diezelfde doen. En we zitten zeker in de finale. Zeker? Zeker. Kan er dan wat moois gebeuren? Ja, daarom ben ik hier gekomen. Ja. Om iets heel moois te doen. Ja. Wat is dat, heel mooi? Ja, gewoon op die podium gaan. Ja, ja. Daar mag Nederland mee gaan slapen. Ja. Iedereen gaat blij slapen. <laughs> okay. Tot morgen. Tot morgen. NOS langs de lijn. Tot 11 uur met sport en muziek. Allo the ground, it's filled with lies, when you got lost, I got so lonely, give it time, don't move on, let it dry, time's passing by so slowly, borderline face, I'll keep its straight, 'Cause no one knows, I only have dark days, new My face pretending as always and these are the bright days speed away, no joy or delight, just put me to bed so I can shut my eyes tight. ook pretending as always. Ilko Sint-Nicolaas hoort na de eerste dag van de 10-kamp bij de medaillekandidaten. Sint-Nicolaas handhaafde zich met een tijd van 48 seconden, 2500 honderdste op de 400 meter, als vijfde in het klassement. En hij heeft na vijf onderdelen 4318 punten. En dat betekent dat de Canadees Damian Warner met 4381 en de Duitse Michael Schrader met 4427 punten binnen zijn bereik zijn. Na afloop van de 400 meter stond ook daar Jeroen Stekelenburg. Diepe zucht, zwaar hè, 400 meter. Ja, dat hakt er aardig in. Uh, maar goed, we hebben hem gehad. Ja, het vierde van, 48,25. Eigenlijk verwacht ik dat hij wat harder was. Ik uh, had hier dat we nog redelijk in de buurt zaten van uh, Eaton. Op 640, 0 nog het. 3. Dus ik hoopte op een uh, 47 hoog. Maar qua punten maakt er niet zoveel uit, maar het is meer het gevoel. Het is lastig om in de baan achter hem te lopen dat je hem echt aan het begin al zo ver weg ziet lopen? Ja, enigszins wel, maar natuurlijk deel je in op je eigen gevoel, die 400. En. Dat is een lastige afstand, maar uh, tevreden als het te gelopen is. Ja, daarvoor hoog springen, 2 meter 2. Ja, je zei al, als ik 2 meter spring, ben ik eigenlijk wel al tevreden. Dat, dat is dan een beetje bonus. Ja, nee, absoluut. Uh, eigenlijk vanaf 1,96 dacht ik alle punten die ik nu, alles wat ik nu spring, zijn extra punten. En uh, 202 was leuk. Dan bouw je natuurlijk dat je 2,05 niet springt, maar okay, je moet iets te klaar hebben. Ben je nou van je eerste dag? Ben je, ben je nou super tevreden of, of uh, ben je dan zo nuchter dat je, dat je denkt er komen nog vijf onderdelen dus we zien wel? Sowieso komen er nog vijf onderdelen dus dat zullen we zien. Uh, over vandaag ben ik tevreden. Um, ja, ik moet denk ik tevreden zijn over deze dag. Dus uh, hier en daar misschien wat meer verwacht. Andere onderdelen pakten goed uit. Dus over de basis zit tevreden. En, en, en ga je dan anders naar morgen kijken dan als je er wat minder voor gestaan hebt komen er dan zenuwen bij of doe je gewoon je ding? Oh, die komen er niet extra bij, ik doe gewoon met dingen. Ik bedoel, alles moet zo hard en zo ver mogelijk. De eerste ding is morgen zo hard mogelijk over 10 hekken lopen. Dan desk zo, zo ver mogelijk gooien. Zo mogelijk postjes springen, zo ver mogelijk speer hebben. En dan zullen we wel zien hoe we ervoor staan dan een 1500 meter. Ja, toch, hè? er zijn mensen die hebben een, een, een betere eerste dag dan een, dan, dan een tweede dag. Ik kan me voorstellen dat jij je ook verheugt op dag 2. Is dat, is dat, kan dat een voordeel zijn? Oh, ja, natuurlijk, het is altijd lekker als je aan het einde je sterke onderdeel hebt dan als je aan het einde je, je zwakke onderdeel hebt, denk ik. En, uh... Nee, dus wat dat betreft kijk altijd wel uit naar de tweede dag. Ja. Je bent heel nuchter, heel, heel, heel ontspannen ook nog wel. Ja, er zit ergens, fluisteren mensen misschien wel medaille in. Ja, klopt en dat, uh, dat weet ik zelf ook wel. Maar die komt er alleen maar als ik heel rustig mijn ding blijf doen. En dat moet ik dus eerst doen. En uh, medailles komen niet door eraan aan te denken, denk ik. Succes maar. Dankjewel. Eelkos en Nicolaas, hij had er net 400 meter op zitten. Go Ahead Eagles, voor de eerste keer sinds jaren weer thuis in de Eredivisie. En Go Ahead Eagles is toch een mooie naam voor de Eredivisie, Ronald van der heer. Zeker, en het stadion past er eigenlijk ook wel bij. Het is een, een stukje historie dat terugkeert op het allerhoogste niveau en er misschien ook wel bij hoort. Het speelt tegen ADO Den Haag, ook een club met een, met een hoop historie natuurlijk. Tweeënhalve minuut geleden zijn we begonnen. Het is nog altijd 0-0. Uh, het is een beetje schuiven, het is een beetje zoeken. Eerst uh, kleine overtredingjes gemaakt en ADO heeft nu het balbezit. Heel kort even met uh, Van Haaren. Speelt terug naar zijn uh, laatste lijn. Daar staan Wormgoor en uh, Beugelsdijk. Spelen elkaar de bal toe. Beugelsdijk maakt dan wat stappen voorwaarts richting de helft van de Ahead Eagles. Eagles dat dus zenuwachtig begon vorige week tegen FC Utrecht. Maar een goede tweede helft speelde. Goal maakte via Houtkoop en Ado. Ja, speelde thuis tegen PSV. Dat in het begin ontketend leek. Een snelle achterstand al in deze wedstrijd. Eigen goal ook nog van Holla. Maar uiteindelijk werd het dus 3-2 door een, ja, een aansluitingsteffer in de 94ste minuut van Mike van Duinen. Dat is nu ook de man die... De puntaanvaller is natuurlijk bij ADO Den Haag met op de flanken Gaurier en Cabral. Zij moeten dan voor de aanvoer zorgen. Voorlopig is het wat onrustig aan beide kanten. En dan heeft Van der Linde, centrale verdediger van Groen Diegels, de bal. Schuift hem naar Bart Vriends. Vorig jaar een van de houders in het elftal dat dus promoveerde onder leiding van Erik ten Hag naar de eredivisie. Nu is Foukeboy degene die de scepters zwaait in Deventer. En heeft eigenlijk niet echt grote aankopen binnengehaald. Rome heeft dat eredivisie ervaring, dat is de doelman. Die overkwam van Vitesse en de Marnix Kolder, die was er al, staat voorin, speelde eredivisie. Maar bijvoorbeeld Amavoor die nu aan de bak moet tegen Goudinje, komt over van Dordrecht. Nu even een aanval van Ado Den Haag proberen via Cabral. Aan de linkerkant nu, voorzet in het strafstofgebied. Die, ja, maar net over de goal wordt geschoten door Kevin Jansen. een van de middenvelders van Ado Den Haag. Hij was er al, ook Holla was er nieuw op dat middenveld. Dus Ricky van Haarden die vorig seizoen bij VVV speelde. De vleugelspelers Kabal. en Gaurier zijn nieuw aan ADO-zijde. Rom speelt de bal naar Overgoor, middenvelder dus van Go Ahead. De tempo gaat wat omhoog. En aan de linkerkant wordt de schenk gevonden. Inspelen nu naar middenvelder Turuc. Die vorige week na 11 minuten weg moest met een spierblessure. Maar fit genoeg is om nu weer gewoon aan de aftrap te staan. Voor Goed Eagles. Luidkeels toegejuicht hier door de Adelaar Vriends. Met een metertje of 3-4 voor de middenlijn het balbezit. Even lastig gevallen door een speler van de ADO. In dit geval Gaurier. En dus weer razendsnel terug naar zijn doelman. Naar Rome. ...die je meegeeft aan van der Linden. Nog niks, noemen zwaarders gebeurt dus in bijna de eerste vijf minuten hier in Deventer. 0-0 bij Godi Gonzalo. Dank Herenveen draagt nog niet meer. Bijna vijf minuten aan de gang, ietsje minder. 0-0, twee trainers met de handen over elkaar langs de lijn. Goudelje en Van Basten. Marco, die overigens wel erg grijs wordt als je er zo van bovenaf naar kijkt. Maar vooruit weggehaald door Otigba. Achterin bij Herenveen. Ter hoogte van de lijn van het eigen strafschopgebied. En dan aan de kant van de thuisploeg Sarpong... Eigenlijk de middenvelder die de ingooi wil gaan nemen. Maar die gaat het overlaten aan de linker verdediger van de thuisploeg. Dat is Kenny van de Weg. Die dus diep op de helft is terechtgekomen om een verre ingooi ongetwijfeld te gaan verzorgen voor de thuisploeg. Bovenop het hoofd van een van de verdedigers van Heerenveen. Niet helemaal zichtbaar wie dat is. Maar Nak neemt wel weer over van de Weg nog altijd op die linkerflank in de buurt. Van de cornervlag wordt lastig gevallen door de meeverdedigende Slagveer. Balletje terug naar Gillissen. Maar die komt er dan ook niet aan. Maar via een Herenveenbeen mag er opnieuw worden gegooid door die Kenny van de Weg. Nou, nieuwe poging, misschien ietsje verder. De bedoeling is uh, Lurling dan uh, terugleggen voor de goal. Lurling wacht daar, maar de bal komt niet uh, voor de tweede keer voor de goal. Dan is het de Roon die de bal bij Herenveen van de achterlijn af weghaalt. En je zou kunnen zeggen: voor het eerst na 5,5 minuut voetballen, is het zo dat Nak langdurig druk zet toch. Op het strafschopgebied zonder dat het iets oplevert. Daar gaat die bal weer. Daar is het schot vanuit de punt van het strafschopgebied. Vanuit de hoek aan de linkerkant. De poging van Sarpong gaat huizenhoog heen over het doel van Christoffer Bo Nordveld. In doel, op doel bij Herenveen. Dat hij vorig jaar, overigens, met 2-1 won. Tot de 82e minuut stond Nak op 1-0 voor. Terecht, maar twee keer Vint Bogasol, En toen werd het 2-1 voor Herenveen. Zes minuten aan de gang. Nak Herenveen. 0-0 nu. Tweede helft in Almelo is wat rustiger begonnen dan de eerste, denk ik, Frank Wielert. Ja, maar de eerste kans was desondanks wel gewoon weer voor Jesper Drost. Alleen deze keer speelde hij de bal voordat hij ging schieten net even te ver voor zich uit. Op het moment dat hij eigenlijk misschien wel had moeten uithalen. En uh, 2-1 nog altijd dus voor Peck in Almelo. Dat uh, trouwens uh, inmiddels met Herakles wat wijzigingen heeft uh, doorgevoerd. Eén wissel voor Jacevic is erin gekomen voor Koenders. Middenvelden erin, verdediger eraf. En dus gaat Herakles weer ouderwets één tegen één spelen achterin. En daar kregen ze dus al bijna de rekening voor gepresenteerd na vijf minuten. Dankzij die uh, doorbraak ineens van Jesper Ros. Want als Zwolle de bal heeft, is het dreigender dan Herakles. Maar Herakles heeft meer de bal. En uh, dus krijgt uh, Zwolle wat minder de gelegenheid. Zonder bal is Zwolle wel kwetsbaar gebleken in uh, de eerste Eerste helft. En daar wil uh, trainer Jan de Jonge dus van profiteren. Met die extra middenvelder. Linse is nu langs de directe tegenstander. Gaat ook langs de tweede. Lachman maakt de overtreding. Die uh, kijkt even naar Ed Jansen. Weet dan dat hij de vrije trap tegen krijgt. Maar krijgt hij daar ook een kaart voor. Jansen denkt even. Roept Lachman dan weer bij zich. En dan gaat hij toch de gele kaart aan hem laten zien. Mag ik aannemen. Want anders, waarom roep je man dus bij je? Inderdaad, Lachman krijgt uh, bij zijn eerste optreden voor dit seizoen uh, de gele kaart van Ed Jansen. En de vrije trap is dus uh, voor Herakles. Wat opvalt is dat in het begin van de wedstrijd Herakles vooral moeite had... met de lopende mensen op het middenveld, zoals dat zo mooi heet bij Peck. En gaandeweg de eerste helft kreeg Peck dat met de lopende mensen van Herakles. Kortom, de problemen zijn eigenlijk identiek. En de, de stand nog in het voordeel van de ploeg uit Zwolle... met de vrije trap van uh, Linzen vanaf de linkerkant genomen. Als hij dat tenminste wil gaan doen... Want uh, volgens mij, uh, Ed Jansen heeft. Uh, ik dacht dat hij heeft gefloten. Dat heeft hij ook. Maar dan toch vooral om uh, twee mensen bij zich te gaan roepen. Eén daarvan. ...is uh, Amoa, die daar een beetje ruzie uh, loopt te zoeken met Lachman. Lachman heeft net de gele kaart gekregen. En nu zegt Ed Jansen, nou is het afgelopen met het geschoten meter uh, voorafgaand aan de vrije trap. En die vrije trap gaat nu komen. Van Linsen schiet hem tegen het eenmansmuurtje aan. En dat eenmansmuurtje is bene ook nog het kleinste mannetje op het veld bij uh, Pek. Al scheelt het niet zo gek veel met Saimak bijvoorbeeld. Maar het is Achente die uh, daar de bal tegen zijn raam krijgt, tegen zijn elleboog. In feite maakt hij Hens, maar uh, Herakles krijgt slechts een... Uh, een uh, ingooi. Die komt overigens wel ver. Valt over de eerste man daarheen. En wordt dan weggewerkt door Lachman. En dan mag daar achteraan. Mokhtar. Mokhtar wint dat duel van de bal en de zijlijn. En zijn directe tegenstander. Die laatste is Dorda. En dan ziet pas weer het gevaar komen. Het gevaar Mokhtar die de bal wat ver voor zich uitspeelt. Wat ongecontroleerd. Houdt daar slechts een ingooi over. Terwijl die er eigenlijk doorheen was. En nu de aanval voortzet van Peck bij de bal naar Drost. Die gooit de bal voor over iedereen heen. Halve pas weer, die raapt op. En zo. De eerste 52, nee 53 minuten van deze wedstrijd. Nog altijd die voorsprong van Peck in Almelo 2-1. We gaan het even de rol van de keer: 0-0. Eerste 10 minuten zitten er bijna op. Twee keer gevaar toch voor de goal van Coutinho. Gesticht door uh, Goehe Eagles. Terwijl Ado nu de bal heeft. Met Beugelsdijk, die het maar eens in de diepte probeert richting Van Duinen. Maar adequaat verdedigd door uh, Go Eagles. En eindstation uiteindelijk, Iloy Room. Met een uh, lange bal direct richting Marnix Colder. Bal valt een beetje tussen Malone en uh, Ja, Wormgoor in. En dan speelt. Malone terug op Coutinho. Maar doet dat zo hard en onzorgvuldig dat de doelman er niet meer bij kan. En de eerste corner aanstaande is voor uh, Goed Eagles. Misverstandje al eerder met een bal die uh, tussen Malone en Beugelsdijk op de rand eigenlijk van het strafstofgebied van Aden Den Haag viel. Beide keken naar elkaar, maar hadden buiten Antonia gerekend. Die daar ook nog tussen stond. Veel te gehaast schoot. Bal voorlangs. Goed Eagles met een aardige combinatie vanaf de linkerkant. Voorzet Schenk bij de tweede paal. Kolder die terugkopte en Lamboy die een teentje tekort kwam om uiteindelijk de eerste goal te maken. Nu de corner te nemen vanaf de linkerkant weggekoopt uit de doelmond door ADO Den Haag. Maar uiteindelijk is de ontvangende ploeg toch gewoon weer Goed Eagles. Dat via Antonia nu op de middenlijn de bal diep gaat spelen richting de linkerkant. De bedoeling is Sander Houtkoop. De bedoeling is ook goed, maar de uitvoering is wat onzorgvuldig. Bal over de zijlijn. Dat betekent wel dat ADO dus vlak bij de cornervlag moet gaan ingooien en Coutinho niet die doeltrap kan gaan nemen. Dat is jammer voor hem, want op deze manier kan Goed Eagles ADO opsluiten. Daar zo rond het eigen strafschopgebied. gebied. Malone Rechtsback eigenlijk in de selectie van uh, Maurice Stijn. Mag die ingooien gaan nemen. Kijkt eens eventjes. Wormgoor zakt uit. Gaat die bal nu een enorme loei geven? Nee, terug naar Maloon. Nog altijd die druk van Goa Eagles. Maar heel voorzichtig voetbalt Ado zich daar onderuit. Met hulp ook nog van Coutinho. Die vervolgens wel de bal inlevert. Halverwege de helft van Ado. Bij Antonia. Die krijgt te maken met linksback Meijers. Die mee van het shirtje trekt. Van Boekel. scheidsrechter nog niet genoemd. Heeft dat gezien. Betekent dat er een vrije trap komt voor Goa Eagles. Halverwege de helft van Ado Den Haag. De man die hem gaat nemen is Touruch. Dat is de mans een beetje van alle spelhervattingen. Maar het is wel het zijn voor de mensen met lengte. Vriends en Van der Linden. Centrale verdediger. ...om uh, plaats te nemen in het strafstorpgebied bij ADO Den Haag. ADO staat nu eigenlijk op de 16 meter... Er staan wat spelers van Go Eagles omheen. En Toelhoets is aan het passen en meten. Hier is ongetwijfeld op gestudeerd deze week. Maar uh, nog niet heel goed door Toelhoets. Want die bal gaat uh, over alles en iedereen heen. Over de achterlijn. Was er misschien vanwege die spierblessure niet bij alle lessen bij. Komt ongetwijfeld goed verder in deze wedstrijd. 12 minuten gespeeld. Het publiek is uh, enthousiast. Het voetbal is nog wat minder goed. Maar het is 0-0. Wil Renner, Kenny van Hummel heeft in de derde etappe van de Arctic Race of Norway... de Leidenstraal heroverd op de Noor Tor Huushoft... Van Hummel werd in de 201,5 kilometer lange etappe tweede achter de Duitsers, Duitser Niklas Arndt. Hushof. vrijdag nog oppermachtig in de massasprint, werd nu slechts vijfde. En Marcello verhuisde van PSV naar Hannover 690. Hij tekent voor vier jaar in Duitsland. Zijn contract liep nog tot 2016 bij PSV, maar hij tekent dus voor vier seizoenen. Hij kwam over van Wisla Krakau. Um... Dat was dit. En dan nog Heraklijs-Pek Daar is het 1-2. go Ahead eagles A door Den Haag. En NAC zit zitten in de eerste helft. En daar is het nog 0-0. Tot zo, naar het NOS Journaal. Okay. Vroege vogels is meestal vrolijk en optimistisch. Maar nu gaan we een keertje knorren. Welkom bij de kortste radioquiz van Nederland. Wie weet wat dit voor geluid is? Een snuffelend varken. Een rare snurker. Een hond. Een knorrenpot. Een kooksuiver. Nee, allemaal fout. U hoort het goede antwoord. En dieren in muziek, carpathische wolven, dassen in de nacht, fitoftera, plofdino's. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroegen Vogel Radio 1. Het nieuws van alle kanten.